Zij zien het als plichtverzuim om mee te werken aan zijn arrestatie. De Verenigde Staten zet zich schrap voor een winterstorm. Meteorologen waarschuwen dat het weer voor veel overlast kan zorgen. Er wordt op sommige plekken 60 centimeter sneeuw verwacht. Ook komt het op grote schaal tot ijzel en er worden temperaturen verwacht tot min 18 graden. Meer dan 60 miljoen mensen wonen in het gebied waar de storm overheen zal trekken. Er zijn weeralarmen afgekondigd vanaf het westen van Kansas... tot aan de kuststaten Maryland, Delaware en Virginia. De Amerikaanse Weerdienst verwacht dat veel mensen te maken krijgen met onbegaanbare wegen. VN-vredesmissie Unifil zegt dat de blauwhelmen hebben gezien... hoe het Israëlische leger met een bulldozer... eigendommen op de grens tussen Libanon en Israël vernielde... Er werd onder meer een observatiepost gesloopt. De vredesmissie zegt dat dat een schending is van het internationaal recht. Univeel roept op om vernielingen te voorkomen... omdat dat de gevechtspauze in het gebied in gevaar brengt. Het lichaam van de Amerikaanse oud-president Jimmy Carter... ligt opgebaard in het Carter Presidential Center in de staat Georgia. Daarvoor was een rouwstoet die druk werd bezocht. Mensen kunnen tot dinsdag afscheid nemen van de oud-president...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 Het komen nu weer een hoop muziek uit lang vervlogen tijd. In jaren 30, jaren 40, 50, 60, 70 hoort ze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 Thank you. Ik van voren zitten niet op ik ben zo blij, zo blij. Dat neus van voren zitten niet op zijn. ik ben zo blij, zo blij. Dat neus van, van voren zit en niet op zijn. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, kijk eens naar het kindje in mijn kin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 Het was op een mooie zomernacht Ik was verliefd tot over beide oren Al jij lief meisje weet niet hoe ik smak En toen we af zijn dame bij de haven Lang in m'n hart je wilde eens dus met me mee Van jouw first mondje en je lange armen Mijn hart dat voor zielijk zicht De appeltjes van Oranje weer zien de saple zoekt ze zelf maar uit. Grote kleine, in elke maat. Kijkt er eens in, sap als je kind zo roept die man op raad. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zien de saple, sla een kiesje in. Meld aan mevrouw, die staat er niet lang En van je hele hou, la hou, de moed maar in. En wanneer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 dan ging ik niet, dan ging ik niet En was m'n moeder thuis Dan ging ik niet naar huis Zet je feestneus op Want ze na nog niet naar huis Zet je feestneus op Want m'n moeder is niet thuis En al was m'n moeder thuis Nou dan ging ik niet naar huis Zet dus allemaal je feestneus op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 Zo innig en trouw, al mijn volk zijn die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw, twee ogen zo blauw. Zo innig en vrouw, al mijn volk zijn die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw.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 En van je hela la ho, ga zikkera, boemtara Van je hela la ho, ga zikkera, boemtara Over vijf en twintig jaar, zal ik jou nog steeds beminnen, ook al hebben wij grijs haar. Want we blijven jong van binnen Over 25 jaar Komen wij met onze kinderen Voor een vies bij elkaar Als het zilveren pa. Over 25 jaar Daar bij die molen Die mooie molen Daar woont een Zoveel van hal Daar bij die molen Die mooie molen Daar wil ik wonen Als zij eens wordt, mijn mevrouw Als na het bal de gasten Joelen zijn heen gegaan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 Door de ruiten, op de het als het draagt, je hele hart in stilte, over wat komen zal, alle illusies verdrinken. Niet van pas Geen afstand is vandaag een hindernis Als maar benzine in het tentje is wiet staat vooruit je gas Al dat gedruisel komt toch niet van pas Jij komt vanavond de deur niet meer uit Je broek is gescheurd en je hem hangt eruit Jij komt vanavond de deur niet meer uit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 u hoorde een vrouwelijke potpoerie. Uit 1960, 1962, in die tijd is die opgenomen... Zet je feestnup op en meer uh, zet je feestnup op... en meerdere van dat soort leuke liederen. En daarvoor hoor u natuurlijk de Limmerse zusjes... met Bij Marion in de Postiljon. Een opname 1966...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 want van een opgewekt humeur kan elkeen profiteren De Programma van deze avond biedt u heel wat leuke dingen Maar als we straks wat gaan dan hoort men in zingen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 Garandeer, op je morgen nog een doen. er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, klokje van goed, de meis zal altijd leven staan.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 Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het klokje van goed en zal altijd leven slaan. Wanneer je hier als kapitein het staatsschip moet besturen in stormweer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 het schief toch die men die mens garandeert, op je het morgen nog kunt doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Klopje van vroeg, de meis zal altijd blijven staan. Hallo, jongens, jongen, daar ben je hoor, goeie reis. Neem je een aapje voor me mee. Ik er aan denken hoor. Prachtig. Nou, daar ben je hoor jongen. Hey!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 De loen breng een hapje voor mee. Moe reis, oude reis naar de mee. Als je terugkomt, dan zijn we vast te vreden. Hoe je reis, oude reus, na te mee. Een trots bananen als je kan. En een echte kokosnotenpontje suiker. En een lekker kistje thee. Beste Loe, breng een aapje voor me mee. Hoe je reis, oude reus, na te Heb je een goede race gehad? Uitstekend. Wacht, dan heb je een naampje voor me meegenomen. Dat is jammer, daar heb ik nog niet afgedaan.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 Beste Loe, neem een pakje voor me mee. Voor vrouw in het land aan de zee. En vertel haar dat alles is oké. Okay. Sla het jouw land, gras, nog te Een paar bananen voor mijn kind. En een echte kokoslood. Pondje suiker. En een lekker blikje thee. Beste Loe, neem dit pakje voor me mee. Goeie rijst, wordt Not a <zijntilie> <zijntilie> en banaan, een beeffert een troos bananen als je en een echte koekers noot een pontje suiker en een lekker kistje thee.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 B de gauf in Nederland, waar Maar jong en al zich amuseert, Het was een voornaam die is core. De fee, Santa de Lido. En iedere man wil met haar mee, Santa de Lido. Maar je krijgt nooit voor het rechts, Santa de Niddel. Zit uit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 We zingen, we zien er garen Van alle soorten dingen voor de pot voorrie. niet ze z'n slag, dat brengt voor ons lach. Zag houdt een beetje mede, dat is een goede dag. Alles als onze veen schoen mag en nee, stak hij met zijn alsje door de Nederlanden. Hoorten wij de diepe zie, strok de schone schalbe, strok de schone schalbe. Eiland zieken, breng ze mee, dat zie je bij, ja, zwarte, bij de En je moest ze wasgedanken zien, en onze nu gewasgen zien. Dan mochten wij aan spelen vanaf de torens dansen. Dan mochten grijs zijn dan mochten jongheid draaien. Anders dan een je, hou naar de aaiën, heer je bedweefd. Draaien, laat je maar paaien, om is te zwaaien, weg je. We zijn de klas, en we drinken in een onze kruis. Terwijl die arbeidskachten af met dat die jassen zijn, vergeten wij de groep en ze groep die. van de duinen, daar staat mijn buis. van de duinen naar de zee de duinen, maar zij de kruinen. Groen van de wiesen maar wet van zang. Ja, ja, ja. Op zang, zang, aan de nacht. Van je mond is niks anders meer taal. Dat het jij van me mond. Dan zullen we leven, dan zullen we leven, dan zullen we leven in de gloria, in de glorie.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 Naar de apen kijken, dan zijn we allemaal zo klein als vader trots. Zien we ze even in de apenrots? En dan gaan we mijn apennootjes delen. Dan is het feest voor een groot in de Want in september moet je voor een hekje in ons Amsterdamse artiest zijn. Zoek dus op tijd wat vrolijkheid. Dat is niet overboden. Zoek op citaat. Hij je nodig, ja, ga al je zorgen in je met Witte gezonde glimlach. wee, met de lot je open rij. Zoek op ze eten wat vrolijkheid. Laat maar waaien, laat maar waaien. Kijk toch niet naar de haaien En leven de opera. En leven de opera. Daar kan je lachen van je valderel, de rail, de Leven de opera. En leven de opera. Daar kan je lachen van je valder elder Ik kan dag en nacht wandel in de gracht. Waar de het staat, in de slaat, Waar je echt op z'n tijd zou bespieren Mik je bijen en zal ik er draaien, maar waar het gaat om het recht in jouw over met je pip. Het is een alleen in de jardaan, saberioosa. Saber jij alle Oh Saber joosaan, saber je lao. Saber Joosia, saber jij alle. Sabri, sabri, sabri, sabri, sabri, sabri, sabri, sabri,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 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 je 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 de 4 4 4 4 4 zo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Riep, Het schip vergaat, we zijn voor de haaien. Zij vloog naar de commandobrug en riep. Kapteintje, veneer. Vier, vier, aardig, vier, vier, vier, op drie, vier, vier, vier, zo reis je neer. En liever met de schuit, schuit, schuit. Oh, dat... Allemaal in de kajuit, juist, jij. Alsjeblieft heb ik een vraag. Doe ons een keer mee, mij. Oh, nee. oh jij bent toch niet echt Dat was uh, Miggy met Annie. Hou jij met Tassie even vast? Dat was het origineel. En daarvoor hoorde u Willy en Wilke Albertje met een reisje langs de Rijn. En ik zei u, uh, Ria Valk, oud-presentatrice van de lokale omroep hier van Zandvoort... toen we eigenlijk in de tijd dat we eigenlijk net bezig waren in de watertoren nog... en uh, de cd-speler, die wilde even niet meewerken. Maar ik heb hem aan de praat gekregen, hoor. U hoort hem nu, Ria Valk met Moeder. Ik ben zo bang...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 Een twee voor ieder vak Geen hersens in je kop, geen diploma in je zak De Mulo af te maken leuk je in geen honderd jaar Gelikte de wordt daar dan zo geschikt. Je baan wordt elke keer door collega's in gepikt. Deze linkerhanden, nou daar ben je mooi mee klaar. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd het. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.